blijkt dat in diezelfde periode veertig meisjes overleden... in het internaat Sint-Anna, ook in Heel. Dat was een instelling voor verstandelijk gehandicapte vrouwen. De meisjes die overleden waren bijna allemaal twaalf jaar of jonger. De meeste jongens waren ouder dan twaalf. De Spaanse politie zegt dat ze een aanslag in Madrid heeft vereideld... met de arrestatie van een Mexicaan. Volgens de politie was de man van 24, een chemiestudent, van plan om vanavond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 Goedenavond dames en heren. U luistert naar het nieuwe Radio 1-programma WNL Society Club. Het programma over geld, luxe en ondernemerschap. U kunt meetwitteren met hashtag WNL. In WNL Society Club ontmoeten we de Nederlandse Paris Hilton. Gaan we met de modemeisjes op bezoek bij de most fashionable footballer of the year verkiezing. En onthult Ans Marcus hoe je de meest gevraagde gast op feestjes wordt. Maar we beginnen met Bastiaan van Schuyck over zijn luxury list. Deze zomer lanceerde hij, in samenwerking met het blad Miljonair... de lijst met de meest luxe dingen. Van een privéjet tot een broodjebal in de Jordaan. Bedragen uiteenlopend van 1 euro tot 1 miljard. Bastiaan van Schaik heeft het allemaal verzameld in de Luxury List. Wij wilden wel eens weten hoe die lijst tot stand is gekomen... en gingen bij hem op bezoek. Wat versta jij onder luxe? Oh, luxe zit overal in gewoon. Luxe kan ook gewoon in heel klein dingetjes zoals brood zitten. Een brood kan ook een luxe zijn. Maar ja, het is natuurlijk ook luxe om met een speedboat over, met een riva bijvoorbeeld, uh, uh, uh, van uh, Napels naar Capri te varen. Weet je, dat je opgehaald wordt en dat soort dingen allemaal. Dus luxe kan echt overal in zitten. Mm -hmm. En is luxe altijd duur? Uh, nee, luxe hoeft zeker niet duur te zijn, bijvoorbeeld uh, haar elastiekjes van de hemel zijn de beste haar ter wereld en die kosten 1 euro of 2 euro, dus het hoeft niet per se uh, godsvermogen te kosten. Het is wel zo dat, ja kijk, ik bedoel, een, een, een, met, vooral met tas is natuurlijk hoe duurder, hoe mooi dat leer is, hoe zachter het is, hoe luxer het voelt. Maar ja, aan de andere kant, als je laptop er weer niet in past, dan is dat ook weer niet zo luxe, want dan loop je ze met je laptop in je hand en heb je wel een leuke tas. Wanneer waar jij jouw luxe momentje? Ik vind het altijd heel erg luxe als ik aan boord van uh, een vliegtuig ga. En ik vlieg over het algemeen altijd business class, omdat ik dat gewoon heel prettig vind. Uh, dat vind ik altijd wel een soort van luxe moment. Dat je beetje naar achter kijkt en denkt van oh, ik ben blij dat ik niet 11,5 uur in die economy daarachter in hoef te zitten gewoon. Uh, het kost wel meer geld, en, uh, maar dat heb ik er ook altijd wel voor over. Om, uh, om te doen, omdat als je echt veel reist, weet je, een, een vakantievluchtje naar Mykonos ofzo, dat is prima in de economie. Maar als je gewoon uh, naar L.A. of Tokio moet vliegen, geloof me, dan wil je wel een beetje oké okay aankomen. En niet helemaal opgevouwen en uh, met uh, trombose in je benen en weet ik wat allemaal. Dus uh, nee, dus, uh, dat vind ik altijd wel zo'n luxe moment. Maar de, dat, op het moment dat we begint te vliegen is dat ook wel weer over, want dan zit je in dezelfde druk als de rest. En dan heb je hetzelfde airco-systeem en weet ik wat allemaal. Dus dan is het allemaal niet meer zo'n luxe eigenlijk. En na 11.5 uur vliegen heb je het ook wel weer een beetje gehad. Maar even, even dat moment dat je zit in die stoel en dat zo'n uh, stewardess naar toe komt... en je een glaasje chiturant zo'n water geeft, dan denk ik, ah, ja, zo hoort reizen eigenlijk te zijn. En sta je daar dan ook altijd bij stil van het luxe momentje? Geniet je daar dan extra van? Oh, absoluut. Ik werk, met, ik werk met een rambam. Dus het is niet dat luxe me zomaar aankomt waar. Ik moet er wel wat voor doen. Dus ik uh, kan dat echt heel erg waarderen. Ik, bedoel, ik kan ook uh, nog steeds... Uh, luxe vind ik ook bijvoorbeeld uh, uh, uitgenodigd worden voor dingen. Ja, ik vind het gewoon nog steeds te gek dat ik altijd uitgenodigd word voor dingen. En uh, ja, ik probeer eigenlijk bijna overal naartoe te gaan... Of ik moet ik echt niet echt leuk vinden dat het niet bijvoorbeeld niet in mijn mode field past of uh, niet uh, goed is voor mij, maar ik bedoel, ik, vind, ik blijf het een luxe vinden, ik bedoel, de, dat je uitgenodigd wordt, zo te gek. En waarom de luxury list? Nou, Luxuryst, hij zat al bij de miljonair, maar dan zat hij erin, of het was gewoon een soort van bijlage. Toen hadden ze mij benaderd, van, we vinden eigenlijk jouw smaak heel goed, zeiden niet gewoon een keer overheen willen gaan en gewoon jouw dingen erin willen zetten. Er staan 201 dingen in en 160 zijn er voor mij en 41 komen via de redactie. Wat ik moet zeggen, het is echt best wel veel werk nog, want je denkt van, ah, nou, 160 dingen, dat doe ik wel even en dat heb je wel zo gedaan. Maar dat valt heel erg tegen. Ik ben ook nu al een uh, halve maand bezig met de nieuwe. Want het is best wel nogal pittig om... Uh, uh, ja, goede, luxe dingen te vinden. En die niet allemaal, dus kijk, ik bedoel een, een ketting van uh, 25 miljoen euro, ja dat is ook luxe, maar die zijn heel makkelijk te vinden. Maar gewoon die leuke dingen, weet je, dat, dat ook jij thuis zit en denkt van... Wow, Wauw, wat te gek, ik ga morgen meteen even er langs, want voor 5 euro wil ik die luxe ook wel een huis hebben. Nou, dat soort dingen. Ik heb nu echt een te gek ontdekt, uh, dat heet uh, MyKia heet dat. En dan kan je dus je Ikea-meubels mee, uh, mee uh, opleuken. Dus koop je gewoon een wit, zo'n uh, standaard uh, Ikea-ladenkastje. En dan op MyKia kan je dan stickers bestellen en die kan je erop plakken, waardoor je helemaal je eigen kastje ervan maakt. Nou, hoe luxe is dat wel niet gewoon. En dat, dat, maar dat soort dingen, dat is, dat, dat is heel moeilijk te vinden. Of nee, niet moeilijk te vinden, maar daar moet je in ieder geval wat moeite voor doen. Ja. Wat ik aan zou raden in een luxejournalist is in ieder geval bijvoorbeeld zo'n broodje bal in de Jordaan eten. Bij Café de Jordaan. Want dat is gewoon echt een van de beste broodjesbal van Amsterdam. Het smaakt lekker. En voor drie euro of zo, voor twee euro heb je gewoon een heel goed, goed lunchmomentje. En hoe selecteren jullie de items die uiteindelijk terechtkomen in de list? Nou, ik proef en ik doe alles. Nou ja, oké, okay, dit heb ik dan niet gedaan, die helikoptervlucht. Maar, nee, maar in principe um, wordt alles wel door iemand van de redactie is er wel ingezeten. Uh, van dichtbij bekeken. En uh, ja, het gaat gewoon... Ik denk dat we vooral kijken naar de luxe ervaring die je er ook uithaalt. Weet je, dat is toch echt heel erg belangrijk. Luxe is toch uiteindelijk een gevoel. Weet je, bedoel, iedereen snapt dat diamanten duur zijn. Maar als die ring niet lekker om je vinger zit, ja, dan heb je er ook niks aan doen. Ja, ik moet het gewoon leuk vinden, klaar, dat is het criterium. Normaal zitten er geen gezichten achter. Achter dat soort lijsten, weet je, dan heb je gewoon de vijftig de, de, de dat, of dan zit er een jury op dat je denkt, wie zijn godsnaam die mensen, dat zij kunnen bepalen wat smaak en stijl is, god knows why. En uh, daarom vonden ze het wel leuk om bij mij te hangen en ik bedoel, ik maak er in ieder geval nog eentje voor het najaar. En daarna zien we wel, misschien zeggen nou, ze dan bijvoorbeeld, vond het een leuk project, uh, maar we denken dat het leuk is om weer iemand anders te nemen voor het jaar daarna. Dat kan ik me ook nog wel voorstellen, maar of we vonden het zo leuk met jou, we gaan volgend jaar nog, uh, nog twee maanden. Speciale trends op het gebied van luxe? Echt, ik denk dat understated luxe wel steeds belangrijker wordt. Dus dat je um, niet meer aan de buitenkant mag zien hoe luxe het is. Een heel beroemd voorbeeld was natuurlijk Bijan in Los Angeles. Die maakte uh, spijkerboeken gevoerd met minkbond. Voor dat was warmer op je paard namelijk. Maar die kostte wel 40.000 dollar of zo, zo'n spijkerboek. Want het was echt van het hele dure mink. Uh, ja, het is bond, het is heel zielig. Ik weet dat, maar uh, dat was Amerika waar ze het deden. Maar ik denk dat dat steeds belangrijker gaat worden. Limousines zien we nergens meer terug. Is dat dan ook echt uit? Limousine is way beyond ordinair gewoon. Kijk, een town car, dus dat is een iets grotere auto. Uh, waar de achtergedeelte iets groter van is, dat vind ik veel chiquer dan een limousine. Limousines voor, uh, voor een ordinaire vrijgezelle party in Amsterdam. Hartstikke leuk, niks mis mee. Maar het is natuurlijk niet echt luxe, want je zit hartstikke shit in een limo. Ik bedoel, alleen als je op de achterbank zit, is het oké. Okay. Maar als je op dit bankje moet zitten wat zo langs het raam loopt met zo'n goedkoop barretje voor je, met van die flikkerlichtjes die dat aan en uit gaan, dat heeft echt niks met luxe te maken. En trouwens probeer jij maar eens in je avondjurk uit een limo te stappen. Dat kleine deurtje waar je doorheen moet, je geland, dat is gewoon niet te doen. Dat is gewoon echt niet te doen. Ik vind ook, ik vind ook helemaal niks, totaal niks luxe in een limo. Ik voel me heel rijk als ik uit eten ben met uh, vrienden en uh, gewoon een hele leuke avond hebt uh, die ook niet uh, meteen uh, heel erg veel geld heeft gekost, maar dat je gewoon een leuke, grappige humor is rijk. Ik geloof me, heel veel mensen hebben heel weinig humor. Zeker, ik bedoel, in de stad als Amsterdam, ze zeggen altijd over Parijs dat ze al zo zuur zijn. Maar ik vind ze in Amsterdam ook de laatste tijd wel behoorlijk zuur. Dat komt natuurlijk ook door de crisis natuurlijk wel en zo. En door het weer natuurlijk ook. Ja, ik word daar zelf ook een beetje zuur van. Uh, maar ik vind dat, dat gewoon een leuke avond, uit eten met mensen of wat drinken met mensen, het is echt gewoon zo'n leuke avond en dat je ochtends zonder katen wakker wordt, dat is toch wel ook een luxe toch? Of een rijkdom is dat dan. Kun je eigenlijk nog wel zonder luxe leven? Bijvoorbeeld een weekendje kamperen in de bossen? Ja, dat kan niet helemaal mee denken, maar ik kampeer zo en zo bijna nooit. Dus ik bedoel, maar nee, zeker. Ik bedoel, je hebt gewoon van tent tentservice, dat er gewoon heel bed in staat. En uh, koelkasten, minibars en weet ik wat allemaal. Ja, nee, dan is het prima te doen gewoon. Ik bedoel eigenlijk iets primitievers, met een tentje en een slaapzak. Ik dat als je met de liefde van je leven bent of met een grote groep vrienden... Dat het superleuk is gewoon. Wat ik gemist heb, is kamperen in de Nesse. Dat heb ik nooit gedaan. Maar het lijkt me zo grappig om daar een keer zo'n zomer twee weken te gaan staan. Tussen al die bierdrinkende oh-gerso-mensen. En hoe grappig. Dat, volgens mij word ik daar ook heel gelukkig van. Topfoto's voor Facebook. Nou ja, hoe beter kan je het gewoon niet hebben. Toevallig heb ik net een reisje gehad voor werk. En toen hadden ze een heel slecht hotel geregeld. De kamer was zo groot als een Het Dat was gewoon echt heel klein. Maar, uh, en dan toch merk je, ja weet je, je moet er gewoon werken. Je zit daar vijf tot zeven dagen. Ja, je haalt je schouders op en je gaat gewoon. Ja, je hebt weinig keuze. Zakken vol met uitnodigingen krijgt ze iedere dag over de vloer. Borrels, premières en productlanceringen. Je kunt geen feestje bedenken waar kunstenares Ansmarkers Marcus niet voor wordt uitgenodigd. Het blad Miljonair reikt ieder jaar een heuse award uit voor de meest genodigde gast. Binnenkort wordt hij weer uitgereikt en wij spraken met de huidige winnares. U bent de winnares van de Most Invited Person Award van 2010. Hoe groot was de blijdschap toen u hoorde dat u dat was geworden? Ja, heel stiekem Eerlijk gezegd had ik het, hadden ze dat al vrij snel doorgegeven. Want ja, stel dat ik niet kan, s'avonds, dan hebben ze een probleempje. Dus ik wist op de avond zelf natuurlijk dat het gebeurde dat ik degene was die die op het podium mocht komen bij wijze van spreken. En u kreeg een telefoontje, u bent de most invited person of hoe ging dat? Nou eerst was er een, een ja toch wel gevraagd hoeveel uitnodigingen krijg je en waar ga je naartoe en toen werd er gebeld met van u bent dan hè, voor ons gevoel de most invited want u krijgt veel uitnodigingen. Ja toen moest ik eerlijk zeggen een beetje slikken want ik krijg wel veel uitnodigingen, maar ik ga niet overal naartoe. Want u gaat vaak naar feestjes, maar u bent vast niet de hele tijd met feestjes bezig en uh, met champagne drinken. Nee, eerlijk gezegd zit ik heel vaak uh, lekker in mijn atelier, in mijn eentje te werken. Hè. Dat schilder is nu helemaal een eenzame trip. Ik heb nu de laatste uh, maanden heb ik een expositie tot en met uh, 5 september is verlengd uh, in de Eusebiuskerk in Arnhem. Ik schilder liever eigenlijk, eerlijk gezegd, dan dat ik op al die partijen sta. Mode doe ik graag. De Fashion Week en Molenaar, Visser hè, en uh, Paul Schult en zo. Uh, daar ga ik graag naartoe. En uh, ja, dan zijn er hele leuke uitnodigingen voor Carré. Uh, hè, soms ballet. Nou, dan voel ik me echt heel uh, uh, ja, verwend dat ik daar naartoe mag. Dat ik daarvoor uitgenodigd word. En daar ga ik ook naartoe. Maar er zijn ook partijen dat ik denk, ja... Het is allemaal leuk, maar uh, soms dezelfde gezichten en soms dezelfde praat. En dan, uh, ja, dan ga ik liever schilderen. Kun u een voorbeeld noemen van een feestje waar u liever niet naartoe gaat? Oh jeetje, nou, ik zal eerst zeggen waar ik wel graag naartoe ga. En dat is uh, het eetschala bijvoorbeeld. Het, uh, het rare is altijd dat het soms voor goede doelen zit je dan te eten en uh, hè, wordt er feest gevierd. Terwijl het voor zo'n zo doel is waar heel veel mensen... Uh, ja, Lijden en uh, honger hebben en uh, ziek zijn. Maar goed, uh, het, het een dient dan toch het ander. En um, ja, dat, dat vind ik echt een feest met een ziel vanaf het begin af aan uh, dat dat uh, gegeven wordt. Wordt u wel eens uitgenodigd voor kinderfilms? Oh, nee, want ik heb, ben geen oma en ik heb geen kleine kinderen meer. Mijn kleintje is 42. Dus nee, de kinderfilms, en dat doe ik dan ook niet. En de Eftelingen en zo, dat doe ik dus ook niet. Nou inderdaad, daar krijg ik ook wel uitnodigingen voor. Maar ja, dat denk ik altijd. Ze zijn in de war, want met wie moet ik daar naartoe? En heeft u al die uitnodigingen moeten tellen van tevoren? Want hoeveel krijgt u er eigenlijk? Nou, je mag zeggen dat ik per week uh, gemiddeld ja, twee tot drie uitnodigingen krijg. Maar dat heeft dan ook met uh, kunst en dergelijke te maken. Hè? Voor galeries, openingen en dergelijke. En... Um, um... Ik was in 2009, 2010 kunstenaar van het jaar. En dan kreeg ik daardoor ook natuurlijk weer heel veel andere uitnodigingen. En via de mode krijg ik heel veel uh, ja, jonge mensen die een galerietje of een, uh, een lijn opzetten. Of ja, daarvoor iets uh, vieren of iets leuks doen. Dus ja, het is altijd een beetje selecteren. Het liefst ga ik naar een film of naar een happening. Um, ja, waar je iets van mee naar huis neemt. Al is het maar het gevoel dat... Je het anders moet doen of dat je het beter moet doen. Hè? Dus een, een soort van boodschap. Hoeveel feestjes struint u per jaar af? Nou, niet zoveel, echt niet. Nee, er gaan weken voorbij. Kijk, ik heb voor mezelf projecten waar ik aan werk. en uh, ben nu weer met, met nieuwe dingen bezig. En dan kan ik niet zeggen om vijf uur nu, nu stop ik ermee. Dan ben ik gewoon lekker bezig en dan ga ik door. Dus het wil ook nog wel eens gebeuren dat ik ja zeg tegen mijn partner. als die vraagt, gaan we? Dan zeg ik ja, leuk, doen we. En du dat het dan zover is, dat is dan vaak een maand later of twee weken later, en dan zegt hij, dan zegt hij nou, we hebben afgesproken, ingeschreven. En dan zeg ik, ja, nee, sorry hoor, ik ga niet, ik kan niet, ik, ik zit lekker te werken. en Kijk, ik heb natuurlijk iets waar je een beetje induikt met je werk. Ik kan niet zeggen om vijf uur, nu stop ik ermee. En Heeft u een idee waarom u altijd wordt uitgenodigd voor heel veel feestjes? Um, ik kan niet zeggen dat ik een uh, dijenkletser ben. Dat ik leuk, uh, gezellig uh, de boel bezighoud. Dat zeker niet. Maar um, ja, met de mode misschien. Omdat ik, omdat ik die mensen, jonge mensen, maar ook de, de, de couturiers een warm hart toedraag. En omdat ik het ja, van, van uh, creativiteit vind getuigen wat ze weer gemaakt hebben. Daar ben ik dan heel nieuwsgierig naar. Dus ze voelen wel dat ik betrokken ben. En dat ik dat heel leuk vind. En zo is het. Ja, zo is het ook met galeries en, en, en uh, schilderen, tekenen. Heeft wel eens gedacht van, nou, sta ik hier in een quote uh, bij een feestje, en dan sta ik tussen die en die. En dat had ik eigenlijk liever achteraf niet gedaan. Nee hoor, ik ben uh, wat dat betreft uh, heeft mijn moeder me netjes opgevoed en ik probeer altijd aardig te zijn tegen iedereen en correct te zijn. En um, ik heb nooit het gevoel dat, dat ik meer of anders ben. Ja, misschien wel een beetje anders. Omdat ik toch een beetje een eigen wereldje heb. Maar ik denk zeker niet dat ik meer ben. Of uh, ik maak het heus wel mee hoor. Mensen niet met... Ook mensen die niet met mij op de foto willen. Ja, zo ver gaat het dan. En wat zeggen ze tegen de fotograaf? Ik ga niet met anders de op de foto. Dat is een keer gebeurd, ja. ja. Ik ga lekker niet zeggen wie, maar dat is duidelijk gebeurd. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar helemaal ziek van was. Dat ik echt dacht van, nou, hoe kan dat? Wat, wat, wat onaardig. Wat, ik heb toch geen enge ziekte of zo? Of uh, hoe zit dit? Nee, ja, ja, het kan gebeuren. Mensen zijn soms rare wezens. En wat gebeurt dan zonder opgave van reden? Zonder, nou ja, ja. Een gevoel, een, uh, misschien jaloezie of... Ik weet dat ook niet. Ik, ik vond het toen alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg. Dus ik waak daarvoor dat ik zo, zo arrogant zou reageren. Dus echt, uh, het past helemaal niet bij mij. Is dat al lang geleden gebeurd? Ja, ik praat nu, maar je ziet het, ik heb het nog in mijn hoofd. Uh, het is nu iets van, uh, nou, misschien wel acht jaar geleden. Er was een fotograaf, die kwam naar mij toe en die zei, uh, mag ik een foto van u maken? Wacht even, dan roep ik die meneer erbij. En toen is ze ja, naar die meneer gelopen... En ik was het al een beetje kwijt. Maar toen kwam ze later naar me toe, ze zegt ze nou, hij wil absoluut niet met je op de foto. Ik denk nou, dus dat weten we dan. Hè? En dat hakte er wel in. Ja, ik ben daar heel gevoelig in. Ik, misschien dat ik een allemansvriendje ben, maar um, ik vind, we zijn allemaal mijn mensen. En uh, waarom zou je meer denken? Waarom zou je denken meer te zijn dan die ander? Gaan die feestjes nooit vervelen? Uh, nou ja, je moet selectief, selectief zijn. Wat ik doe, als ik het, als ik het zo kan volhouden en. Uh, er komt natuurlijk een dag dat ik nooit meer gevraagd word. Hè? En naarmate je ouder wordt, worden de uitnodigingen komen minder. Ik heb een keer gezegd tegen iemand en toen zat ik op de eerste rij bij meneer Frans Molenaar. Op de, hè, op de, op de echt first, op de first line. Nou, en toen had ik wat dingetjes gekocht. En toen zei ik tegen iemand, nou er komt een dag... Dan ga ik naar de tweede, dan ga ik naar de derde, dan ga ik naar de vierde rij. Nou, en nu is het zover, dan word ik helemaal niet meer uitgenodigd. Dus zo zie je, zo, zo verloopt dat. Maar daar moet je wel om blijven lachen, daar moet je niet niet ernst van inzien, vind ik. Er komt een tijd dat je afscheid moet nemen van al die feestjes. Eind augustus wordt de nieuwe winnaar van de Most Invited verkiezing bekendgemaakt... tijdens de Millionaire Summer Fair. De Amerikaanse Joshua Radium begon op jonge leeftijd al met zingen... Hij kreeg bekendheid doordat zijn liedjes voornamelijk in televisieseries werden gedraaid. Uit 2010 is dit Brand New Day. Some kind of magic happens late at night when the moon smiles down at me and bathes me in its light. I asleep beneath you In the tall Plates of grass When I woke The world was new I never had to ask It's a brand new day The sun is shining First time in such a long Joshua Raiden met Brand New Day. En u kunt nog steeds meetwitteren via hashtag WNL. Dan uh, horen wij ook wat u uh, tot zover van onze uh, uitzending vindt. Hij wordt de Nederlandse Paris Hilton genoemd... en is best friends met onder andere Patty Bart en Stacey Rookhuizen. Ken je hem niet, dan kom je de hipste clubs in Amsterdam niet binnen. We hebben het over de 24-jarige Morris Nieuwenhuis uit Amsterdam. Hij beheert de gastenlijsten van onder meer de Amsterdamse club Jimmy Hoe. Uh, hoe voelt de macht die hij bezit? Zou je je baan willen omschrijven? Ik doe de PR voor de Group. dat is Jimmy Woo, Bozenk, Leon Noir en Ludwig. Je wordt socialite genoemd, wat bedoelen ze daar precies mee? Nou, de term socialite is heel breed. Dat is iemand die uh, groepen bij elkaar brengt, ze weten entertainen, zich laat entertainen. Zich ook inzet voor de gemeenschap. En wat ik daarvan vind, ja, ik, de naam heb ik zelf niet bedacht en dat is een naam die anderen aan me geven, maar ik... Ik moet zeggen dat ik het niet erg vind om zo genoemd te worden. Je vindt ook niet erg dat je de Nederlandse Paris Hilton wordt genoemd? Nou ja, er is wel een duidelijk verschil tussen mij en Paris Hilton. Ik moet werken voor mijn geld en zij, ja, zij werkt nu ook voor de geld. Maar bij haar is het echt in de schoot geworpen. We weten wel hoe we moeten feesten. Je bent verantwoordelijk voor de gastenlijsten van een aantal clubs. Hoe selecteer je mensen voor een gastenlijst? Uh, ligt er aan wat voor feest het is? Uh, als het een. Uh, nou, bijvoorbeeld voor de opening van Ludwig. Moet ik een bepaalde, een bepaalde groep uitnodigen en dan kijk ik in mijn omgeving wie daarbij passen. Gelukkig zijn er in mijn omgeving, tenminste voor de opening van Ludwig, uh, kon ik heel veel mensen uitnodigen die in mijn eigen netwerk zitten. Dus dan gaat het me heel makkelijk af. Uh, maar bijvoorbeeld als het een uh, women's only feestje moet zijn, ja, dan ben ik weer wat... Daar heb ik, ik heb minder lesbiennes in mijn, uh, in mijn Facebook staan of in mijn privéomgeving dan, dan homo's. Dus ja, dan wordt het wat lastiger. Nou ja, ik ga eerst denk ik gewoon wie denk ik dat erbij passen. En daarna ga ik nog in mijn Facebook kijken uh, wie ik ben vergeten of uh, waarvan ik ook nog denk dat ze er zijn. Maar dat, dat. Ik ga eerst even kijken wie er als eerste in me opkomen. Dus stel dat ik jou niet zou kennen, dan kom ik daar niet binnen. Jawel, dat kan wel. Ik maak niet voor, een, voor elk feest mijn eigen gastenlijst. En ik controleer ook niet of daar bij, mensen erbij te komen. Het is alleen maar leuk als er uh, meer als er mensen van buiten afkomen. En heb je tips voor mensen om op een gastenlijst terecht te komen? Moeten ze er een bepaald uiterlijk hebben? Wees echt jezelf. Uh, kleed je gewoon goed. En dan, ja, Er is geen definitie voor goed, maar als je... Uh, als je gewoon verzorgd naar de deur komt en je hebt een positieve houding, dan kom je, daar kom je echt al een heel eind mee. Je wordt door bitch genoemd, ben je echt zo streng? Ja, ik ben wel een van de strengste, ja. Of, ja. Er zijn er een paar die nog strenger zijn. Kijk, ik doe mijn werk en daar moet ik heel hard in zijn. Ik ben best gewoon kortaf, het is gewoon ja, nee en weer door, want ik heb geen tijd om een, om een leuk praatje te maken. Maak je hier wel vrienden mee of verlies je hier juist vrienden mee? Nou, ik denk dat ik er juist heel veel vrienden mee zou kunnen krijgen. Uh, maar degene die met mijn vrienden willen zijn omdat ik een doorbeurtje ben, ja, dat, daar prik je zo doorheen. Hoe groot is jouw invloed op het Amsterdamse nachtleven? Uh, in positieve zin heel groot. Als ik zeg dat, we naar een, uh, dat het feest heel erg leuk is en dat we er absoluut naartoe moeten, dan krijg ik daar heel veel mensen mee naartoe. Maar als ik iets niet leuk vind, wil dat niet meteen zeggen dat anderen dat niet leuk vinden. Dus dan, het is, het is meer dat ik, ik krijg meer mensen mee naar een feest, dan dat ik mensen niet naar een feest krijg. Word je vaak misbruikt omdat mensen binnen willen komen? Ja tuurlijk, maar iedereen gebruikt elkaar om verder te komen in de in de business. Dat begrijp ik ook echt heel erg goed. Nou, er wordt heel veel geld geboden om binnen te komen. Nou ja, dan uh, vertel ik ze dat ik geen hoer ben en dat ze echt niet de winning komen. Nee is nee. Of je nou heel veel geld biedt of niet. Ik ga liever voor een meisje die er heel goed uitziet en iets minder geld heeft te besteden... dan een man die er niet uitziet en heel veel geld heeft. Ze hebben me wel eens proberen om te kopen, maar daar, ga, daar ben ik nog nooit op ingegaan. Ik denk dat als je als je omlaat kopen, dat je je integriteit uh, kwijtraakt. En ik kan gewoon echt heel eerlijk zeggen, dat ik, ik ben niet omkoopbaar. Ik ben best wel vaak bedreigd, maar ik ben van mening dat blaf van de honden niet bijten. En dat was Jury in gesprek met Socialite Morris Nieuwenhuis. Het is feest in Bladerland. Zakenblad Quote lanceert dit jaar voor de vijftiende keer de Quote 500. In 1997 zag de lijst met rijkste Nederlanders het levenslied. Sindsdien verschijnt ieder jaar de top 500 met grootste miljonairs en miljardairs. Maar hoe meten de makers van de Quote 500 het bezit van al die rijke lui? We vragen het aan hoofdredacteur Sjoerd van Stokkem. Goedendag, meneer Van Stockem. Goedendag. Dit jaar de jubileumeditie van de Quote 500. Wordt het 15-jarige bestaan van de rijke lui nog op speciale wijze gevierd? Uh, Jazeker. Uh, we hebben een ambachtelijke taak op ons genomen. Um, en, uh, ja, en eigenlijk een kritiekpuntje wat er altijd is op de quote: 500 van ja, hè, er staan altijd van die families in en uh, het, het moet het kapitaal zijn van één iemand. Nou, mogelijk gaan we dit jaar zeg maar de kapitalen van de familie, de, de vermogens van de familie, gaan, die gaan we ontvlechten. Dus we gaan echt de mensen met hun ja, vermogens benoemen. Dat is eigenlijk punt één. En punt twee is toch wel dat ondanks de. Nou, dalende economie. En uh, merken we nu toch heel goed dat uh, rijken gewoon weer rijker gaan worden. En hoe lang is de redactie al bezig met de quote 500 van dit jaar? Nou, je moet rekenen dat we eigenlijk een beetje zo vanaf april, uh, eigenlijk tot aan de deadline, kun je zeggen dat een team van, van vijf zes mensen een half jaar bezig is met het uh, uitvlechten en het uh, eigenlijk van, van alle tips die we hebben, alle bestaande mensen die natuurlijk in de lijst staan, de mensen die eruit gevallen zijn. Dus uh, het is nogal een, een klus. En hoe wordt het bezit van de mensen in die lijst dan bepaald? Nou kijk, wat, wat vaak mensen denken is, is uh, en, en dat is misschien wel een denkfout van uh, iemand heeft 100 miljoen, dat heeft hij wel even op zijn bank staan. Dat is vaak niet zo. Um, wij kijken, de, de meeste mensen in deze lijst zijn vaak ondernemers. Die hebben een bedrijf en wij kijken dan naar de waarde van een bedrijf. En um, nou, iemand heeft bijvoorbeeld 40% van uh, de, de aandelen in een bedrijf. Nou is het bedrijf 100 miljoen waard, dan is iemand goed voor 40 miljoen euro. Verder kijken we natuurlijk uh, bijvoorbeeld naar zijn uh, hij kan aandelen bezitten. Iedereen is in Nederland verplicht, als ze meer dan 5% in een, een fonds bijvoorbeeld hebben op de beurs, dat te melden. Nou, daar, daar kun je bijvoorbeeld naar kijken. Daar staat ook een waarde tegenwoordig. Het kadaster vertelt heel veel. We krijgen ook heel veel tips. Nou, ja, er zijn eigenlijk wel heel veel wegen die naar een uh, ja, vermogen leiden. Ja, jullie krijgen heel veel tips, zegt u. Maar ja. Ja, ik kan me voorstellen dat miljonairs ook niet blij zijn met al die aandacht voor de quote 500. Nee, nee, klopt. Het. Maar dat is wel een beetje aan het veranderen, hoor. Uh, eigenlijk, uh, vroeger was de, de eerste reactie als iemand... Uh, we, vroeger, dan kregen we eigenlijk alleen maar een heel boos bericht van... Uh, ga weg en jullie uh, zorgen alleen maar voor extra inbrekers. Nou, die de reacties zijn er nog steeds. Maar we hebben eigenlijk steeds meer mensen die meewerken aan de Quote 500. Dat wil zeggen... Uh, ja, onder het motto, we kunnen maar beter meewerken en zorgen dat het klopt... dan dat er weer, zoals ze dan zelf zeggen, onzin over ons wordt geschreven. Dus het aantal uh, meewerkende mensen aan de quote 500, dat wordt ieder jaar groter. En ieder jaar is er ook het quote 500 feestje. Ja, klopt. Uh, de kritiek is een beetje dat de miljonairs uit de lijst liever niet op dat feestje verschijnen. En hoe proberen jullie ze dit jaar over te halen om toch uh, acte présence te geven? Nou, niet... Niet. Wij, wij geven dit feestje niet alleen maar voor die rijken die per se op die lijst staan. Dat is eigenlijk een, uh, een feestje ook een beetje te eren voor onszelf. Voor onze sponsors, voor onze relaties, voor onze adverteerders. Voor een beetje de vrienden van Quote. Waar ook uh, mensen komen die op die lijst staan. Die zijn er wel degelijk. Het is alleen dat de gemiddelde journalist geen idee heeft wie die mensen zijn. Omdat ze alleen John de Mol en Nina Brink kennen. En als we dan vaak zeggen van joh, uh, daar staat uh, bijvoorbeeld 381, zeg maar wat, dat is Guus Boon. Uh, ja, dan heeft de gemiddelde journalist geen idee wie dat is. Uh, maar ze komen echt niet allemaal, dat klopt. Uh, dus elk jaar komen er zo'n mannetje, nou laten we zeggen 20, 25 van die lijst. En de rest zijn uh, ja, genodigden van ons. Dus je doelt er niet op om ze alle 500 uh, binnen te krijgen? Nee, nee, nou dat, dat zou prachtig zijn. <laughs> ja. Dat zou een unicum zijn, maar dat lukt nooit. Want ik geloof dat de koningin elke jaar wel verhinderd is, ja. En is het misschien te pooierig om daar te staan en te stralen als quote 500 member? Ja, ook. Uh, er is natuurlijk veel media uh, aanwezig op zo'n feest. En mensen die per se uh, geen behoefte hebben aan media en aan aandacht. Ik weet niet of het pooierig of poenerig is. Het is meer dat mensen geen zin hebben in aandacht. En uh, ja, dan, dan komen ze vaak niet. Maar um, zoals ik al zei, een, een 20, 25 tal rijkend trotseert toch ieder jaar braaf alle flashlines en die komt vrolijk opdagen. En een aantal jaar vinden we dezelfde families in de top 3 met de familie Brenningmaier ja. van CNA op nummer 1. Gaan er volgens ja. u dit jaar nog belangrijke verschuivingen plaatsvinden? Jazeker, jazeker. en dat heeft te maken eigenlijk met wat ik in het begin zei. Uh, waar mogelijk gaan we dit jaar familieleden zoveel mogelijk loskoppelen. En uh, dat gaat een aantal aardverschuivingen in de lijst uh, teweeg brengen. En uh, ja, dat wordt dus zeer interessant dit jaar. Om een voorbeeld te geven, uh, we schalen bijvoorbeeld de familie Pon, hè, de, de, de grote rijke importeur van uh, Volkswagen en uh, nog veel meer. Uh, ja, die bestaat uh, maar liefst uit vijf familieleden, drie broers en twee zussen. Uh, en als je die uit elkaar trekt, dat heeft zeker gevolgen voor het familiekapitaal, ja. Dan kunnen ze op school minder pronken met. Kijk, we hebben miljarden. Dan gaan ze waarschijnlijk terug ja, naar de Ja, er zullen wat minder miljardairs komen. Maar er komen ook weer nieuwe bij. Dus dat, dat is. Het wordt zeer interessant. En we gaan in ieder geval in dit 15 jaar zeer veel aardverschuivingen plaatsvinden. Ja. 3 november verschijnt de quote 500-2011 met de 500 rijkste Nederlanders. Hoofdredacteur Sjoerd van Stockholm, bedankt voor de toelichting. En uh, succes met het samenstellen van de lijst. En onze verslaggeefster Frances Kuipers is aangeschoven in de studio voor het... Society News. Frances, wat is er allemaal gebeurd op het gebied van Society? Nou, eigenlijk een heleboel, want Rosanne Kluivert heeft besloten te stoppen met haar bedrijf The Class Company. Aan het bad Kijk, Mama vertelt de echtgenoot van Patrick Kluivert... Het is te veel om te combineren en ik mis de mode. Rosanne runde het evenementenbureau samen met onder andere Anouk Smulders. Het bedrijf is vooral bekend geworden door de ruil rondom de betalingen van het huwelijk van Wesley Snyder en zijn vrouw Jolante. Ja, jammer. Ik uh, zou mijn bruiloft wel door uh, Rosanna willen laten organiseren. Wat jij, Francis? Ja, ik ben er niet zo van. Geef mij maar gewoon lekker een simpele, een simpele trouwdag. Ja. Ja, jij ja, bent niet van de poespas? Nee, maar over poespas gesproken. Er is wel een opmerkelijk nieuwtje over de blauwe pilletjes. Want in Boston heeft Pharmacie Visser, de, uh, de maker van de Viagra-pil een re belangrijke rechtszaak gewonnen. Het Amerikaanse bedrijf Tiva Pharmaceutical Industries wilde namelijk een goedkopere versie van het erectiemiddel op de markt zetten. Maar Visser heeft daar een stokje voor gestoken en de rechter stelde hen in het gelijk. Tot eind 2019 heeft het bedrijf het patent en blijft het recht overeind staan. Nou, dat is goed nieuws voor Jorie. Doe maar de volgende. Oké, okay, de volgende dan, ma dan maar. Normaal gesproken geeft hij amp amper interviews... maar morgen verschijnt er in een nieuwe revue... een openhartig gesprek met Evert Santegoets. De koning van de Roddersjournalistiek wordt volgende maand 50... en zal binnenkort het huwelijkspootje betreden... met zijn vriend Robert Halenwijn. Na een moeilijk jaar besluiten zij, na nou al 18 jaar samen te zijn, elkaar het jaarwoord te geven. Ook wordt er in de wandelgangen van de Telegraaf gespeculeerd dat Santegoed's op de plek van Wilma Nanni gaan aast. Maar dit is volgens hem absoluut niet waar. Zijn zijn al 18 jaar, Francis. 18 jaar Jeetje. samen. Dat is, uh, dat is al een tijdje. Ja, maar misschien heeft hij gewoon een jonge vriend en gaan ze daarom nu pas trouwen. Want uh, ja, meer sterren doen dat. Madonna bijvoorbeeld, want Madonna is weer terug bij haar oude vlam. De Daily Mail meldt dat zij en haar tober Brahim Sabit weer smoorverliet zijn. Samen zijn zij hevig zoenend en knuffelend gesignaleerd op de Hamptons. De 53-jarige Madonna en haar 24-jarige danser hadden al eerder een relatie, maar dat duurde niet lang, want de zanger is geen vreemd. Leuk detail ook wel is dat de moeder van Brahim maar liefst 8 jaar jonger is dan Madonna zelf, maar dat lijkt de pret niet te drukken. Misschien dat dit nu wel een happy end wordt. En gaat ze er dan nu ook beter uitzien? Want ze zou laatst uh, met die aderen die, uh, Strok, die uit hè? de huid uh, steken. Ja, ik ze zou, er niet, ik zou er niet zo uit willen zien op mijn 53ste, dat weet ik wel. Nou, haar vriend uh, die is er denk ik trots op. Of die is misschien meer trots op haar succes, dat kan natuurlijk ook. Zou jij een oudere vriendin willen, Jorie? Nou, dat lijkt me wel... Uh, vier... <laughs> ja, hoeveel verschilt hoe het? Het scheelt echt nou, misschien wel 30 jaar. Dat, dat is al heel, uh, heel erg veel, hè? Dat is nee, maar iets... als je het niet ziet... Dan? Dat uh, leeftijdsverschil. Ja, vind je dat? Nou. nou, het staat toch op papier zo. Uh... Ja, maar ja, dat papiertje ja. hoef je niet altijd te laten zien, hè, Jori. Dat is waar. <laughs> en misschien ziet hij er wel gewoon heel erg oud uit... Maar van, uh, vandaag kwam ook naar voren dat Nederlanders echte cola drinkers zijn. Brancheorganisatie FWS presenteerde gisteren in Amsterdam het eerste nationale frisdrankonderzoek. En cola was de grote winnaar. Frisdranken zonder prik staan op de tweede plaats, gevolgd door sinas, ijsthee en Cola Light. Cola wint met een kwart van de stemmen, en de zero variant is een goede tweede keus. De meeste mensen drinken voor de minder calorieën, maar een kwart drinkt het ook omdat ze het gewoon lekker vinden. Ik ben niet zo van de prik, moet ik zeggen. Nou, ik vind het af en toe wel lekker, maar niet te vaak. Gewoon daar moet ik echt zin in hebben. Maar zo'n vruchtensapje, waarom staat die er niet tussen? Ja, dat vraag ik me ook wel. Bij het ontbijt, lekker jus de Ja, misschien wordt dat toch minder gedronken. Kijk, dat is natuurlijk maar één keer per dag. En mensen die frisdrank drinken, ja, dat gaat natuurlijk ja, de nee, hele dag wie... door. Ja, nee, dat is gewoon twee keer, drie keer per dag misschien wel. Weet je wat het wel is met prik? Daar krijg je een opgezette buik van. Ja, en zo lekker borrelend, hè? Maar ja. cola helpt wel tegen de misselijkheid, heb ik gehoord. Ja, maar daar helpt melk ook tegen hoor, tegen een kater. <laughs> dat is heel verstandig. <laughs> en we sluiten dit, dit society nieuws af met een, met een berichtje wat zojuist bekend is geworden. Want uh, Piel Trinka bekend, uh, heeft dat bekendgemaakt dat David Bowie waarschijnlijk met pensioen gaat. Oh. Ja, nee, die gaan we missen denk ik. Want hij heeft toch een aantal goede nummers op de, ja, op de, in de lijsten gehad. Trinky die Braunas biogra uh, biograaf is... Laat weten op muzieksite Spinner dat, voor, dat het volgens hem een klein wonder zou zijn als David Bowie nog een keer een comeback zou maken. Zijn laatste album was, verscheen namelijk in 2003 en hij heeft al vijf jaar geen concert meer gegeven. Ik denk dat hij enkel terugkomt mits hij het kan afle uh, iets kan afleveren wat wereldschokkend is, dat zegt Trinka. Maar ja. Als je al vijf jaar niet meer op een podium hebt gestaan... wat maakt het dan uit dat je stopt? Ik kan er geen traan om laten. Ik nee. heb hem ook niet gemist, moet ik zeggen. Nou ja, ik denk ook niet dat hij een of andere afscheidstournee of zo gaat krijgen... of aftijdschipshow, is... want die heeft hij al gehad vijf jaar geleden. Ja, maar het is natuurlijk wel slim... want op een gegeven moment dan besluit je om te stoppen... en dan gaan mensen natuurlijk op iTunes al die uh, nummers downloaden. Ja, maar dat is meestal pas als je dood bent. En dat okay, is Oké, nou, niet. laten we Hij niet op de zaken vooruit pensioen. lopen. <laughs> Dankjewel, Francis, voor het Society nieuws. Over hordels gesproken, hier is Adel met Rumor Has It. your love anymore Ooh, Dat was Adel met Rumor Has It. Hij is 28 jaar en heeft sinds 2009 een baan als advocaat. Maar heeft zijn toga in de wilgen gehangen... en gaat een totaal andere draai aan zijn carrière geven. Bij ons in de studio is Adriaan Buizert. Goedenacht. Goedenacht. Kun jij je voor ons even uh, voorstellen in het kort? Ja hoor, ik ben Adrian Buizert. ik ben uh, een jonge Gozer, 28 jaar zoals jullie terecht opmerkt. Ik ben al vijf jaar bijna advocaat bij Hout of Burema. Dat is een van de drie uh, grootste en meest gewenmeerde kantoren van Nederland. Um, voor een goed begrip, want ik merk dat het op verjaardagen zo vaak fout gaat. We zijn niet de type advocaat uh, Moscovic die uh, een strafpleiter is en uh, een verdachte bijstaat in het criminele proces... Ons werk richt zich vooral op uh, bedrijven, overheden. En die proberen wij zo goed mogelijk bij te staan... in bijvoorbeeld civiele of bestuursrechtelijke geschillen. Nou, afgezien daarvan uh, werk ik in Rotterdam inmiddels weer. Ik heb een tijdje in Brussel gezeten voor mijn kantoor. Uh, maar nu weer terug in Rotterdam ben ik erg blij. Ik woon midden in de stad. En ik heb daar een, een prachtig leven ook naast mijn werk. Want uh, zoals je weet kan je in Rotterdam van alles doen. Oh, uh, wat dan? Nou, bijvoorbeeld het nachtleven in Duiken. Ik ben vandaag nog naar de Sneak Preview geweest. Dan uh, loop je naar buiten op Schouwburgplein. En voor de mensen die de klein een beetje kennen, die weet dat daar een uh, prachtig café is, te doelen. En toch op, uh, op dinsdagavond al weer wat uh, mooie jazz die daar gespeeld werd. Dus je gaat zitten, je drinkt een whisketje. Nou ja, en even later sta je in Hilversum voor jullie. Maar dat is dus niet het beeld wat ik heb van een advocaat. Uh, dat kan kloppen. Het is namelijk zo dat, en dat wordt mij ook al eens een keer gezegd... ik misschien niet de meest typische advocaat ben... die je rondloopt binnen zo'n groot kantoor. Maar dat is ook wel het mooie van zo'n organisatie als bijvoorbeeld mijn advocatenkantoor. Je hebt echt de ruimte om ook een klein beetje jezelf te zijn. We moeten allemaal in pak lopen met een nette das uiteraard. Maar je hebt wel de ruimte om ook je eigen hobby's na te streven... je eigen interesses uit te dragen enzovoort. En hoe omschrijf je jouw studententijd? Mijn studententijd heb ik doorgebracht in Maastricht in eerste instantie. Ik ging daar toen heen omdat je daar Europees recht had. Dat was de enige opleiding in Nederland op dat moment waar je Europees recht kon volgen. Prachtige tijd gehad. Natuurlijk bij een studentenvereniging gegaan, zoals het dan hoort. En even later ben ik naar Cambridge gegaan. Een tijdje in Engeland gezeten. Ook heel erg mooi natuurlijk. Al was het maar vanwege de enorme cultuur en geschiedenis die daar is. En toen ik terugkeerde naar Nederland, was er inmiddels een bachelor-master uh, systeem ingevoerd. Dus ik kon nog eens een keer een master doen en ik heb mezelf uh, weten binnen te praten bij Erasmus. Aan een nieuwe topopleiding internationale bestuurskunde. En ook daar ben ik uh, ja, met succes afgestudeerd. En zo zie je toch dat je, ja, zeker als je jong bent en je wil wat, in Nederland, maar ook in het buitenland, best wat kunt, uh, voor elkaar kunt krijgen. Zonder dat je meteen je hele sociale leven hoeft op te geven. Um... Wanneer besefte jij dat je de advocatuur in wilde gaan? Nou, zoals de meeste advocaten wilde ik helemaal geen advocaat worden. Uh, ik ben er een klein beetje ingerold. Het is natuurlijk wel zo, als je rechten gaat doen, dat de advocatuur of de rechterlijke macht, uh, het Openbaar Ministerie, voor de hand ligt. Hè, het is een typisch beeld dat mensen hebben bij, uh, bij rechterstudenten. Maar je moet toch uh, inschatten dat maar ongeveer 3% van de rechterstudenten uiteindelijk in een toga-beroep eindigt. En ook voor mij lag het niet voor de hand. Ik ben na mijn uh, bestuurskundemaster in Rotterdam... Um, in eerste instantie in de Tweede Kamer gaan werken. Een tijdje rondgelopen. Maar na een tijd begon het toch een beetje het bloedenkruip niet gaan kon. Je wilt toch voor een rechter staan. Je wilt uh, veel verantwoordelijkheden opnemen. En je wilt je vaardigheden zo snel mogelijk uitbouwen. Dan is de advocatuur één van de beste plekken om dat te doen. Oké. Okay. Nou, zometeen uh, praten wij verder met onze studiogast Adiaan Buizert. over een bijzondere carrière-switch. Maar eerst... Deze zomer viert een van de hipste strandclubs van Nederland haar tienjarig bestaan. Iedere zondag sluiten de New Rich and Famous in strandtent Bloemingdale het weekend af. Op een regenachtige zomerdag namen onze verslaggevers Francis en Ebony... een kijkje op het jubileumfeest in Bloemendaal En spraken zij met eigenaar Maarten de Wit over tien jaar succes. Je bent hier in Club Bloemendale. Maakt deze club nou zo speciaal? Uh, de mensen, de muziek, gewoon één uh, compleet plaatje. Hoe wacht je van deze avond. Lekker ontspannen van de muziek genieten en, uh, ja, ik weet niet, gewoon een mooie zondag van maken zo. Kom je hier vaker? Nou, ik ben een poosje niet geweest, geen tijd gehad, maar uh, ja, ik kwam hier wel vaker, ja. Maar dit jaar is mijn eerste keer, uh, dus. Gewoon oh, de eerste keer dat ze echt zo'n feestje bedoel je, want ze, ze bestaan al tien jaar natuurlijk, want dat vieren ze vandaag. Ja. Maar kom je ook wel speciaal voor een bepaalde DJ of zo die hier draait? Ja, nou, ik vind Ricky Rivaro altijd wel erg goed en die draait voornamelijk hier, vind ik altijd goed. En uh, ja, die is lekker uh, consistent in zijn uh, draaien. En, uh, ja, ja, dat bevalt me altijd wel. Een speciale dag voor jullie. Tien jaar bestaan. Het loopt al lekker een beetje binnen. Wat doen jullie naast dit feest nog aan jullie tienjarige verjaardag? Nou, in principe hebben we dit feest hebben we voor tien jaar bestaan uh, En hebben eigenlijk alle dj's uh, die in de afgelopen tien jaar bij ons uh, ja, veel gedraaid hebben we uitgenodigd. En uh, die staan eigenlijk, uh, het zijn dus tien DJ's op een rij die eigenlijk uh, voor ieder jaar wel eentje centraal heeft gestaan. Dus dit is eigenlijk wel echt de viering voor het tien jaar bestaan. Nou, wij brengen jaarlijks dus de Bloemingdels CD uit. Best wel succesvol ook. En uh, vanwege 10 jaar bestaan nu met Bloemingdale brengen wij eind van de zomer. Want onze cd van dit jaar die is nu net van afgelopen 1 juli gereleased. Op het eind van de zomer, zo begin oktober zeg maar, dan uh, gaan wij uh, een uh, jubileum cd uitbrengen. 10 jaar bestaan van Bloemingdale. Er zijn natuurlijk ook trends op uitgaansgebied en uh, ja, het stappen. Hoe spelen jullie daarop in? Uh, dagelijks moet ik zeggen, uh, of wil ik bijna zeggen. Uh, wij werken samen met, uh, uh, puur op, op dansgebied zeg maar, werken we samen met een aantal externe promoters. En die doen niks anders dan de hele markt in Nederland en ook in het buitenland verkennen en met die samenwerking proberen en denk ik dat het ons ook wel aardig lukt de markt vooruit te zijn en de trends en de nieuwe hippe dingen daarmee op te pakken en dat een bloemendeel te introduceren. En hoe krijgen jullie de mensen nou echt naar jullie plek toe? Is het een naam of is het jullie strategie? Ja, het is, het is, de naam heeft natuurlijk mee te maken. Ik denk dat als je, van, als je 100 mensen in Nederland vraagt van joh, noem eens drie strandtenten op, dan denk ik dat bloemen daar wel veel bij zit. Dus dat is absoluut een voordeel, dat is heel goed in de markt gezet destijds. Um, uh, verder is het, het uh, ja, continu bewaken van je concept en ook innoveren. Innovatie is wel heel belangrijk. Als je stilstaat dan, um, dat kan je dan een jaar of twee jaar kun je dat goed doen, maar daarna gaat toch de erin komen. Dus ik denk dat dat wel een van de sterke punten is. En ten opzichte van jullie buren, um, ja, de strandclubs hiernaast zijn ook redelijk bekend, wat is jullie unique selling point? Ik denk het unique selling point uh, uh, is dat wij. En dan ga ik eigenlijk een beetje een geheim uit de keuken vertellen. Wat ik eigenlijk helemaal niet wil. Maar dat maakt niet uit, dat ga ik toch doen. Omdat wij ieder jaar uh, eigenlijk het hele interieur van de Beach Club uh, vernieuwen. Uh, wat een hele hoge investering met zich meebrengt, uh, zijn wij ieder seizoen dat wij weer open gaan. Komen onze gasten en, en gasten die nog niet bij ons geweest zijn, die komen dan bij ons binnen. En die denken van, hey, wauw, wat gebeurt hier nou weer? En wat hebben ze nu weer van Bloomingdale gemaakt? En dat is iets waar mensen ook op het eind van ieder seizoen ook wel naar uitkijken. Van nou ja, volgend jaar is Bloomingdale er weer. En dan ik ben ik toch wel benieuwd wat ze, wat ze er weer van gemaakt hebben. En ik denk dat dat wel een uh, stapje voor is op de uh, concollega's, zeg maar. We zijn langs op het, het feest voor tien jaar bestaan en Het regent pijpenstelen, windkracht 8. Ja, de, de luisteraars zelf kunnen het niet zien, maar het is echt bar en boos hier. Ja, dat doen we in de wintermaanden anders. Ik zit zelf heel veel in, in Indonesië, in Bali, en dat is ook het eiland waar ik, uh, ja, ik wil zeggen boodschappen doe, maar uh, inspiraties opdoe. Uh, veel beachclubbezoek, vijf sterrenhotels. Hoe ze dat daar neerzetten en eigenlijk, uh, ja, met een knipoog kopiëren en uh, uh, nalaten maken en hier neerzetten. We staan hier naast de, de DJ Ricky Rivaro. Hoe is dat hier om hier te draaien? Anders dan anders, omdat. Uh je in een club toch gewend bent om meer zeg maar in de lijn van de te denken op het strand is het uh, heel goed mogelijk om eens wat breder en experimenteler te gaan omdat mensen heel erg in een soort vakantiemoed zijn. Dat is heel grappig. Zeker als het mooi weer is, dan vinden ze alles wel eerder goed. Maar wat maakt deze beachclub dan zo speciaal denk je? Al tien jaar doen wij uh, feestjes op zondag. Daar hebben we een soort van begrip van gemaakt. En mensen zijn het ook zo gaan ervaren. Dus wat is hier zo speciaal aan? Het is niet de mooiste beachclub, misschien wel de grootste, maar het geluid is goed. Um... Mensen weten wat ze kunnen verwachten. Uh, hè, we hebben al zoveel mooie feestjes op onze naam. Dus het is allemaal een soort, soort ja, wat ik zei, in begrip. Als je naar Ibiza gaat, dan wil je een keer in de, in de Pasha geweest zijn. En ga je naar Bloemendaal, dan moet je een keer in Bloemendaal geweest zijn. En denk je dat je hier de komende tien seizoenen ook nog gaat draaien? Nee. <laughs> Hoezo niet? Ben ik, uh, ik ben nu 34. En uh, ik, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen, verklappend aan jullie... Dat ik het echt een eer vind, vind vond om het tien jaar te doen. Maar dat het wel betekent dat, uh, dat ik het ook gezond vind om een stokje over te dragen. Ik zou niet weten aan wie, maar ik vind het gezond om daarover na te denken. Ik zeg gewoon nu van, heel eerlijk, van, nou, ik vind het wel eens tijd om. Niet dat ik nu kan uh, rentenieren of dat ik, uh, dat, ik vind dat ik echt oud ben. Helemaal niet, maar het is denk ik gewoon goed voor de club. En het is goed voor mij als persoon om eens iets anders te doen. En wat, uh, wat wil je dan graag gaan doen? Uh, nou, wat ik sowieso graag doe, ik heb een bedrijf naast mijn DJ-leven, dus wat dat betreft uh, uh, heb ik al dingen die ik graag erbij doe. En dat ga ik voor de komende tien jaar ook zeker uh, meer vorm geven, waardoor ik uiteindelijk als DJ dan alleen leuke feestjes wil doen. Waarbij ik echt denk van ja, één keer in zoveel tijd leuk. En uh, hè, dan maak je eigenlijk een, uh, een soort uh, kanteling daarin, dat dat, dat dat negen tot vijf leven gaat gewoon overhand nemen. En het feestjes wordt gewoon leuk hè, als een soort uitgaan. Dat waren onze verslaggevers Francis en Ebony in Club Bloomingdale. Adriaan, de Prosecco staat koud, want dat was voor jou een van de voorwaarden om hier in de studio te zijn. Gaan er veel champagnes en wijntjes doorheen tijdens het werk? Nou ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik tijdens mijn eerste jaren als advocaat... meer heb gedronken dan tijdens mijn studententijd. En ja, je moet maar geloven op mijn woord, dat wil wat zeggen. Uh, we hebben een heel gezellig leven. We proberen natuurlijk hard te werken... maar ook uh, veel plezier te maken met elkaar. Dat moet je ook doen, omdat je onder vrij forse stress en druk staat af en toe. En dan moet je dus ook even een beetje ontspannen. Maar wat je dus bijvoorbeeld ziet... is dat je natuurlijk met je kantoorgenoten zelf vaak uh, achter de bar staat. We hebben ook een kantoorbar binnenkantoor. En uh, daarnaast heb je een groot aantal sociale evenementen, waaronder binnen onze uh, beroepsvereniging, de Jonge Bali. Dat zijn de jonge advocaten in een bepaalde stad vaak. En daar kom je samen onder andere natuurlijk om, uh, om opleiding te volgen, hè, lezingen te volgen enzovoort. Maar ook om daar aflopen even een, een, een fusje leeg te drinken. En nou ja, dat, uh, dat gaat er dus wel allemaal mooi in. Dat kan allemaal. Ja. Je gaat uh, nu een carrière switch maken, heb ik begrepen. Je was advocaat, maar wat ga je nu precies doen? Ik ben nog steeds advocaat. Maar uh, zoals je uh, misschien wel weet, als je iets een bepaalde tijd doet... dan begint wel eens een keer te kriebelen om ook iets anders te doen. Uh, wat ik zelf bij mezelf heb gemerkt... is dat ik uh, um, heel veel vaardigheden heb opgedaan de afgelopen jaren. Want ik graag nog wel een paar dingen zou willen proberen of ontwikkelen. Waaronder uh, het commerciële. En mijn uh, doelstelling is om het komende jaar te kijken of ik samen met uh, drie vrienden... een Nederlands-Italiaans modemerk uit de grond kan stampen. Uh, dat heet Cravatte Pelliano. En onze doelstelling is om in eerste instantie uh, dassen te gaan produceren, maken... in overleg met Italiaanse uh, partners in Como en uh, Milaan. En die gaan we wereldwijd vermarkten. Nou, we hebben een paar uh, mensen die daar echt heel erg uh, veel van weten. Die daar erg geschikt voor zijn aan de designkant, aan de e-commerce kant, aan de verkoopkant. En ik heb dus echt vertrouwen in dat dat uh, iets is waar ik ook weer veel van ga leren. Dus je was het uh, advocatenbestaan beu? Zo zou ik het niet willen, willen zeggen. Ik, uh, ik heb dat met veel plezier altijd gedaan en ik doe het nog steeds met veel plezier. Maar als je nog geen dertig bent, zeg ik altijd, dan heb je nog wat ruimte om eens een keer iets te proberen. En dit is een mooie kans voor mij om te kijken of ik ook commercieel uh, direct kan slagen. Maar zo'n beslissing maak je natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Klopt. Hoe lang heeft het geduurd voordat je er zeker van was dat je dat die uitdaging aan kon gaan? Um, het heeft niet heel erg lang geduurd. Ik ben met twee van mijn huidige compagnons een keer om tafel gaan zitten... op een retraite in, in een huis van ons in, in Brugge. En hebben we elkaar goed aangekeken. We hebben een avondje doorgeboomd over de mogelijkheden... en wat we allemaal voor dromen hadden met dit Kravatte Pelliano-merk. En uiteindelijk hebben we tegen elkaar gezegd... dit is gewoon een kans die we nu niet kunnen laten gaan. Er zijn twee jongens die op dit moment ook klaar zijn... met een bepaalde fase van hun leven en die iets anders willen gaan doen. Uh, dat allemaal die dingen bij elkaar komen, dat zie je niet zo vaak in een leven. En voor mij geldt persoonlijk dat ik natuurlijk een enorme terugval ga krijgen in uh, salaris. Dat ik natuurlijk een heel veilig carrièrepad achter mij laat. Uh, en dat ik natuurlijk ook een hypotheek heb die ik gewoon moet betalen. Dus die financiële zorgen, die heb je ook wel. Um, maar verder, ik heb uh, geen vrouw, ik heb geen kinderen. Ik zit niet helemaal vast aan een bepaalde uh, baan of verantwoordelijkheden. Dus ik heb nog die vrijheid. En ik wil er nu gewoon gebruik van maken. Dus ik heb gezegd, waarom niet? Ik doe het. En ja, oké. Okay. En ben je bang dat het mis gaat lopen? Nee, anders zou ik er niet aan beginnen. Um, er zijn mensen die, uh, die zullen natuurlijk altijd jou waarschuwen en zeggen... jongen, waar ben je mee bezig en het gaat allemaal zo goed... en waarom zou je in godsnaam van je gebaande pad afwijken? Maar ik steek zelf niet zo in elkaar. Ik haal het wel van de uitdaging. En ook als dat betekent dat je hele leven fundamenteel anders moet gaan inrichten... Uh, deins ik daar niet voor terug. Want we hebben het gehad over jouw baan als advocaat, je nieuwe job in de fashion-industrie. Maar dat is nog niet alles, want je gaat een boek schrijven. Uh, ja, dat steekt, dat steekt zo in elkaar. Hebben hier een, uh, te maken met een multitalent? Dat wil ik niet zeggen, want ik moet mezelf nog bewijzen op al die verschillende fronten. Maar mijn ambities zijn er inderdaad wel. Dit is een best grappig verhaal. Ik heb een vriend, Jeroen van den Bos, die ik ook weer ken uit een stichting voor de bevordering van jong ondernemerschap. Stichting Sagamores. En het is een studievriend van mij... Um, en die heeft in december, uh, afgelopen december, gezegd... dat hij uh, dichter des Vaderlands wil gaan worden. Dus bij deze uh, dichters van Nederland, jullie zijn gewaarschuwd. Ik heb uh, hem natuurlijk ook eerst uh, een beetje geridiculiseerd. Maar zo boven de kerstdis vond ik toch wel een mooi verhaal. En ik heb toen gezegd, nou ja, als jij een dichtbundel gaat schrijven in 2011... wat toch de eerste stap is op weg naar jouw dichterschap... dan, uh, dan ga ik wel een roman schrijven. En al dus geschieden, we zijn vorige week op uh, schrijversretretten geweest. We hebben een weekje geschre uh, geschreven. En, uh, nou ja, basisbeginselen liggen zeg maar. En waar gaat je boek over? Over mijn leven. Over je leven? Ja, waarom niet? Maar ja, wat heeft iemand van 28 allemaal meegemaakt? Ik kan me voorstellen dat er een biografie komt als je dood bent, of als je heel oud bent. Ja, uh, goede vraag. Ik denk dat er inderdaad veel mensen zijn die uh, zullen denken... ja, wat heb jij aan levenservaring dat je dat met ons wil delen? Aan de andere kant, als je 28 jaar bent... je hebt intensief gestudeerd... je hebt op een paar verschillende plekken echt hard gewerkt... en je hebt zo een beetje overdag en s'nachts het leven meegemaakt... Nou, dan kom je al aardig wat dingen tegen, kan ik je zeggen... die de moeite waard zijn om op te schrijven. Daarnaast denk ik dat het zo is... Dat je als je uh, een echte schrijver bent, en ik nogmaals, ik wacht maar even af dat ik dat ook, uh, ook ben. Dat je gewoon de wereld door een bepaalde bril moet bekijken. En dat er altijd overal waar je bent, of je nu op de bus zit of uh, op de bus staat te wachten. Of uh, wij spreken een boterhammetje aan het eten bent in het park. Dat er altijd dingen gebeuren waar je een heel mooi verhaal van zou kunnen maken. Waar andere mensen misschien wel met plezier van kennis nemen. En uh, al last gehad van een block? Uh, ja, de eerste, eerste zes maanden van mijn schrijversbestaan, zal ik maar zeggen. Daarom hebben we ook gezegd, uh, als die boeken er in 2011 moeten komen... dan moeten we dus even de vaart mee gaan maken. En uh, dat is ook de reden geweest dat we echt even eruit zijn gegaan een weekje... en gaan, gaan zijn gaan schrijven. En is het boek al bijna af of zijn er nog vele pagina's te vullen? Er zijn nog vele pagina's te vullen aan de ene kant. Aan de andere kant, het verhaal zit in mijn hoofd. En als je de meeste schrijvers beluistert, mensen die ervan weten, die ervaring hebben... dan zeggen ze vaak, ja, het verhaal echt in je hoofd krijgen, dat is toch wel een heel belangrijke stap. En als je dat eenmaal hebt, dan ben je al lang halverwege. En wanneer kunnen we jouw boek in de boekwinkels verwachten? Nou, de doelstelling is om het in 2011 geschreven te hebben. En dan gaan we gewoon proberen om het 2012 op een innovatieve en vrolijke manier in de markt te zetten. Nou, dat is uh, duidelijk. Adriaan Buizen, dank voor je komst naar onze studio. En natuurlijk uh, veel succes met het schrijven van uh, je biografie. Bedankt voor de uitnodiging. En het is uh, bijna één minuut voor drie. En dat betekent dat we plaats gaan maken voor het NOS-journaal. Daarna komen we bij u terug met onder andere de 26-jarige Omar Kabiri... die als VIP de inauguratie van president Obama bijwoonde. En Maria Taylor en Tamara Elbas van het RTL-programma Modemeisjes met een Missie... geven de Nederlandse man kledingadvies... tijdens de Most Fashionable Footballer of the Year verkiezing. Nou, dat uh, kunnen we vast wel gebruiken, toch? Ja, ik ben heel benieuwd. Maar hebben ze misschien ook nog tips voor vrouwen? Ja, ik wil je niet afvallen hoor, maar het, het kan ooit handig zijn natuurlijk. Gelukkig is de radio hè, Juri. Oh ja, je hebt echt een uh, radiofeest, zullen we maar zeggen. Ja. ja heel graag tot zo meteen. Tot zo. De Society Club. Voor Wakker Nederland. Omroep DNL.